Ik houd mijn poot aan stijf Dus kies en stokken halen we van zolder naar beneden En heel de meute volgt